Er was een man, die stond op een markt, aan een grote marktkraam, allemaal hokjes, met allemaal jonge puppies heel groot bord eronder. De markkraam. Te koop. Gereformeerde puppies. Afijn, hij verkocht geen hondje. En de volgende week stond hij er weer. En met dezelfde hondjes. Alleen het bord was veranderd. Er stond nu op te koop. Barea puppies. Afijn, de gedurende de dag komt er iemand naar hem toe. En die zegt, meneer... U stond hier vorige week toch ook met die hondjes? Ja, zegt hij, met dezelfde hondjes. Maar toen waren het gereformeerde puppies. Ja, zegt die man, maar er is van de week iets heel bijzonders gebeurd. Oh, wat dan? Nou, van de week zijn hun oogjes opengegaan. Ik hoop dat aan het eind van deze drie avonden er ook een paar ogen opengegaan zijn. Ik ga vanavond een paar dingen zeggen... die misschien helemaal niet leuk zijn... en soms ook heel hard. Maar ik zeg u van tevoren... u moet mij de schuld niet geven... want ik heb de Bijbel niet geschreven. We gaan een reis maken. Een reis door de tijd. En een reis door... ons geloofsleven misschien wel. En die reis die gaan we maken omdat het heel erg nodig is dat de gemeente die de eindtijd nu ingaat, langzaam maar zeker, wanneer weten we niet, maar alles begint erop te wijzen. Heel snel zich moet gaan realiseren dat ze zullen terug moeten naar de basis, voordat Yeshua terugkomt. Er wordt altijd eh, prachtige verhalen gehouden over van er zijn er twee in het veld en er zal er één worden weggenomen. Maar uh, Yeshua zegt daar zelf over, het zal zijn als in de dagen van Noach. Wie werden er weggenomen in de dagen van Noach? Die achterbleven. Die achterbleven, nou, de slechten. Maar Noach en zijn familie, die bleven gewoon waar ze waren. Althans dan in, in de kist, in de ark. Maar ze bleven gewoon op deze aarde. En ik denk dat ons denken over een aantal dingen maar eens drastisch moet veranderen. Eh, ook over bijvoorbeeld de gelijkenis van de, die slechte zoon, weet je wel, die eindigt bij de varkens. Eh, we hebben er allemaal prachtige, en er is niks verkeerds aan hoor, we hebben er allemaal prachtige verklaringen voor, er is echt helemaal niets verkeerd aan. Maar zou het niet eens kunnen zijn... Dat Jeshua er iets heel anders mee bedoeld heeft. He? Hij heeft het over twee zonen. De ene die de vader trouw blijft. En waar de vader dan ook tegen zegt van. Joh wat zit je nou te zeuren? Alles wat ik heb. Is van jou. En die ene die terugkomt van dat varkens. Uh, vlees, uh, van die varkens bedoel ik. Zou het niet eens kunnen slaan op. De oudste broer. En de jongere broer. De Joden en de gelovigen uit de volken. Dat is nog zo'n mooi verhaal. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. En ook daar hebben we allemaal prachtige theorieën over. Wie zijn, zijn geloofsleven bouwt op Yeshua, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Niets verkeerd aan op zich. Maar wie is Yeshua? Het vlees geworden woord. En de kerk, en ik generaliseer dit even heel bewust omdat ik geen namen wil noemen. Maar de kerk heeft in principe de vader op vakantie gestuurd en zijn woord meegegeven. De kerk weet verschrikkelijk veel over de Heilige Geest. De kerk weet verschrikkelijk veel over... Jezus, Yeshua. De kerk weet verschrikkelijk veel van geven. De kerk weet heel veel van zaaien. En dat zijn allemaal verschrikkelijke goede dingen. Maar de Joden hebben één ding voor. Zij weten wie God is. Gelovig of ongelovig. Maar ze weten wie God is. Want dat wordt ze vanaf de kindertijd met de paplepel ingegoten. Ik heb over deze serie gezet: herbouw verbouw of restauratie. Wat heeft de gemeente nodig? herbouwen, dat doe je als iets volkomen nutteloos is geworden. Als iets volkomen onbruikbaar is, als het op instorten staat, als het dak gescheurd is, eh, noem maar op. Nou, ik denk dat dat veel te ver gaat om dat over de kerk te zeggen. En misschien lijkt het erop dat ik de kerk aan het aanvallen ben, maar in deze drie avonden ga ik een zaak opbouwen voor de kerk. Hoe vaak komt het woord kerk in de vier evangelieën voor? Nee. Bijna, bijna goed. Nee. Eén keer. Jouw naam zal niet meer zijn Simon Barjona, maar Petra. En dan zegt hij, op, nee, dat betekent geen rots. Dat nee. denkt iedereen, maar het is niet zo. Het betekent rotssteentje. Een stukje van een rots. En op deze Petrus, deze Pe of zij, jouw naam zal zijn Petrus, maar op deze Petra, dat is een heel ander woord, zal ik mijn kerk bouwen. Eén keer in de vier evangelieën. En naar wie wees die toen, toen die dat zei? Op deze Petra, niet naar het steentje, maar naar zichzelf. Op deze Petra, op deze Petra zal ik mijn kerk bouwen. Hoe vaak komt het woord kerk in de handelingen voor? Laten we zeggen tot aan hoofdstuk 10. Je hebt gelijk, zal nog in één keer. Hoe vaak komt het woord kerk, gemeente, ecclesia in het Grieks, na handelingen 10 voor? 62 keer. Mag je ook het woord gemeente weten? Ja, ja, daar gaat het om. Ecclesia, gemeente, kerk. Hoe vaak komt dat woord in het Hebreeuws voor in het Oude Testament? Honderden keren. Honderden. Ja, het betekent gewoon gemeente. We hoeven niet te gaan herbouwen. Verbouwen dan. Nou, we hebben in de geschiedenis... ...een aantal verbouwingen gehad. De eerste grote verbouwing van de gemeente... ...was de geboorte van de Christelijke Kerk. In het jaar 318. Bij keizerlijk decreet... ...werd er bepaald... ...dat vanaf morgenochtend... ...het gehele Romeinse Rijk... Christelijk is. Punt. Dat is een keizerlijk decreet. Dat was de eerste grote verbouwing van de gemeente. En de hele kerkstructuur, schrik niet, de hele kerkstructuur is gebouwd op de structuur van het Romeinse Rijk. Hoe zag het Romeinse Rijk eruit? Er was een keizer, er was een senaat, Daaronder stonden de tribune, daaronder de legeraanvoerders en dan de rest van het gepeupel. Hoe ziet de kerk eruit? In uh, die tijd toen die structuur gemaakt is, precies hetzelfde: er is een keizer, de paus, er is een senaat, de kardinalen, er zijn de tribune, de bischoppen en zo verder. De hele structuur van de kerk was gebaseerd op de politieke macht van Rome. En het besluit dat, de dat het Romeinse Rijk van de ene avond op de, op de andere dag een christelijk rijk was, was een politiek besluit, omdat Constantijn Troon aan het wankelen was. Tot aan 318 is de gemeente verschrikkelijk vervolgd. 30 jaar voordat Constantijn aan de macht kwam, is de gemeente zelfs gedecimeerd. Duizenden mensen, duizenden, zijn omgebracht. Maar ook tienduizenden hebben het geloof aan de kant gezet, omdat ze de druk gewoon niet meer aankonden. En het was natuurlijk ook niet meer zo levend als die paar honderd jaar daarvoor. Wat gebeurde er? Nee, laat ik iets anders zeggen. Hoe hebben die gelovigen tot aan het jaar 318 geleefd? Wat voor feesten hielden ze? De Bijbelse feesten. De Bijbelse feesten, ja. Ik wil niet, daar wil ik voorzichtig mee zijn. Hè? Want uh, we hebben dus van de week uh, Tuba Hot gehad. Het feest van de bomen. Dat is een Joods feest, maar het is geen Bijbels feest. Dat was dinsdag. Ja, bij volle maan. Het was een prachtige volle maan trouwens. Maar, um, ze vierden de Bijbelse feesten. Waarom? Omdat ze Bijbels hadden? Nee. Omdat die kerk, die gemeente, op dat moment gebaseerd was op de synagoges. En daar zaten nog een heleboel Joden bij in. Maar van de ene nacht op de volgende dag... ...werden die naambordjes op die kerken, die tempels, werden veranderd. Van een tempel voor Zeus, een tempel voor Apollo, in een tempel voor, in het Grieks dan, uh, uh, Jezus Christus. Van de ene dag op de andere. En al die priesters, die misschien het woord bekering wel kenden, maar daar zelf helemaal niets mee hadden, die werden van de ene dag op de andere een prediker van Apollo. Een domein. Oh nee, dat hadden ze nog niet. En de enige priester verkondigde dit. En de andere priester verkondigde dat. Want ze wisten helemaal niet waar ze het over hadden. Maar er was een, een, een, uh, hoe heette die ook weer? Uh, dat was ook zo'n priester. Marcellus heette die, geloof ik, in Rome. Die had een brief. Die had nog een brief van Paulus. En... Uh, Ergens in Zuid-Italië, daar woonde een Theophilus, te een familie van Theophilus. Die had twee rollen. Twee boeken van Lucas. En in Efeze, daar zat er ook nog eentje. Misschien Mama Dopenlos wel. Die had, die had nog een vriend van Johannes. Wij stonden een keer op een parkeerplaats in Duitsland. <laughs> en wij zaten aan een tafeltje te eten. We kwamen terug uit Oostenrijk. En toen stopte daarnaast ons een Griekse auto. En de man die stapte uit en ik zeg zo tegen haar, kijk, dat heb je papa En even later stapt die vrouw uit en ik zeg, kijk, dat is mama Doppelos. Wist ik dat die man Nederlands verstond, maar die lag gelijk in een deuk. <laughs> maar goed. Ja, een hele rij. Dat was heel leuk, trouwens. Maar al die dingen, die waren er wel, maar die waren verspreid. Er was geen Bijbel, er was geen... Uh, hoe noem je dat? Gebundeld geheel. Er was maar één gebundeld geheel. En dat was het Oude Testament. En dat was er nog in het Grieks ook, de Septuagint. Dat was nog voor de geboorte van Jezus al gedaan. 70 jaar voor die geboorte is de Septuagint gemaakt. Dus, wat moeten we doen? We moeten die zaak herstructureren, want dat gaat niet goed op deze manier. Weet je wat? We lopen alle grote leiders bij elkaar... En we gaan een concilie houden. Hoeveelste concilie was dat? Dat was in 325. Dat was het tweede concilie. Want het eerste concilie staat beschreven in... Handelingen 15. We gaan een concilie houden. Bijbels hebben we niet. Maar we moeten een eenheid brengen. En wat hebben ze daar gemaakt? Jullie kennen hem allemaal hoor. De geloofsbeleiding is. Van Mysea. Ja. Door een stelletje heidense priesters. Drinkt het door wat er aan de hand is? Acht jaar later. hebben we het derde concilie. Het tweede concilie van Icea. Wat is er daar gebeurd? Bij keizerlijk decreet, daar hebben we hem weer, zijn de feesttijden veranderd. En hij heeft zelfs letterlijk gezegd, en ik vis dit echt niet uit mijn mouw. Hè, er zijn drie boeken op dit moment uit. dat zijn uh, best zelfs aan het worden, het leven van uh, Constantijn. Hij heeft letterlijk gezegd. De dag van de zonnegod is de rustdag van ons christelijk rijk. En die dag die de kerk tot aan toe, toe heeft gevierd, die moeten we vergeten, want die hoort bij dat verfoeilijke volk die de godsmoord op hun geweten hebben. Een politiek besluit is de grondslag van christelijke feesten. We hebben het over die feesten al eens een keer gehad. Maar wat gebeurde er nog meer op dat uh, tweede concilie van Nicea? De eerste kerkscheiding. Want de Arameese kerken, Azië, die wilden niets hebben van die nieuwlichterij. Want in de Arameese kerken hadden ze een streepje voor... Hoe heette de Bijbel van de Armeese kerk? Ik heb er trouwens eentje. Die hadden ze toen al. De Pechita. En die wilden zich houden aan de tijden die in de Pechita een vertaling van de Tenach, van het Oude Testament, stonden. En daar hadden we de eerste kerkscheiding. Toen, per keizerlijk decreet, werd de besnijdenis verboden. En dat betekende het einde van het Messiaans beleidende Jodendom tot aan ongeveer 60 jaar geleden. Beseft u wat ik zeg? In het jaar 333 werd de besnijdenis verboden, werd de doodstraf opgezet. Dat was het einde van het Joods Messiaans beleidende geloof tot aan ongeveer 60 jaar geleden. Voortaan moest een Jood christen worden. Nou is dat op zichzelf helemaal niet zo erg, want ik heb op zich geen bezwaar tegen het woord christen hoor. Dat, dat, dat is helemaal niet erg. Maar hij moest zijn Joodse identiteit aan de kant smijten. Hij moest zich volkomen richten naar de leerstellingen van de kerk. En het spijt me lieve mensen, dan houdt het op. Er zijn heus wel joden geweest die zegt de naam, daar kost aan jullie iets. Portugese Jood Komt in Nederland. Messias beleidde die Jood. Althans, hij gelooft in Jezus. Hij komt in Nederland, wil zich aansluiten bij de kerk, wordt eruit geschopt. Omdat hij een Jood is. Ten einde raad sluit hij zich aan bij de Portugese synagoge in Amsterdam en wordt eruit geschopt. Omdat hij gelooft in de Messias. Er was er nog een, ik kan even niet op zijn naam komen. Doordat de kerk gebaseerd is op een politiek besluit, doordat de kerk politiek gesticht is, had die kerk maar heel weinig te doen met de ethische wetten uit de Bijbel. En hij zakte steeds verder af. En het werd een volkomen decadente, Grieks-denkende Romeinse staatsvorm... met zijn eigen wetten en regeltjes, waaronder bijvoorbeeld het aflaatsysteem. Ik wil Freek zo meteen zijn ogen inslaan. Dus ik ga eerst even naar de priester en dan ga ik een briefje kopen En daar betaal ik dan voor en dan mag ik dat doen. Zo werkte het. Zo werkte het. En de ene kerkelijke keizer... ...was nog decadenter dan de andere. En er is zelfs een heuse dynastie geweest. Wist u dat? Nooit de naam Borgia gehoord? Ja, familie. Het is een hele familie geweest. Nou, als je de geschiedenis van die familie leest... ...dan word je kots en kots en kots misselijk. Ik denk dat het Vaticaan meer op een... Berde... Pardon, laat ik niet verder gaan. Ze zijn niet allemaal even slecht geweest hoor, zo is het niet... Maar het blijft een politiek gebeuren. En zelfs vandaag aan de dag. is de Kerk van Rome nog steeds een politieke staatsvorm. Het is zelfs een eigen staat. Wist u dat? Vaticaanstaat? Inmiddels begon daar in het oosten zich iets te roeren. De islam vorm op. En. In een, eigenlijk een kleine 200 jaar veroverde de islam heel Noord-Afrika. Wat eerst een uitermate sterk christelijk boelwerk is geweest. En een groot deel van het Midden-Oosten. En toen de toenmalige kerkelijke keizer dat ter oren kwam. Toen zorgde hij. Want Jeruzalem verismaliseren... Dat kan toch niet. Dat gaat een stap te ver. En hij riep op tot de, de kruistochten. De eerste georganiseerde volkerenmoord. Georganiseerd door de gelovigen. En het zijn niet alleen tienduizenden islamieten die afgeslacht zijn. Ik ga u nu iets vertellen wat u waarschijnlijk helemaal niet weet. Toen de kruisvaarders Jeruzalem veroverd hadden, hebben ze de joden in hun synagoge bijeengedreven. De deuren geblokkeerd en de zaak in brand gestoken. En weet u wat ze riepen? Jire, jire, jire. Jeruzalem is gevallen. Weet u welk woord daar vandaan komt? Mag u schrikken. Ons Hoera. Komt daar vandaan. Tienduizenden zijn er vermoord. Zowel islamieten als joden. Het ging met de kerk van kwaad tot erger. En als je... Het, is, het zal nu wat minder zijn, maar als je twee eeuwen geleden ergens in Europa in een dorpje liep... Wat was dan het grootste gebouw? Wat was het mooiste gebouw? En als er hongersnood was, wie was dan de meest doorvoede man? Of de pastoor. Ja. Typisch, hè? Maar hoe kan het nu? Hoe kan het nu dat een instituut, dat toch gebaseerd was op de Bijbel, in principe, zo in verval is geraakt? Die vraag is heel eenvoudig beantwoorden. En dat antwoord heb ik al gegeven. De kerk is op zand gebouwd. Op een politiek decreet. Die kerk die is gemaakt door heidense priesters. Die kerk is gemaakt door mensen die niet eens wisten wat bekering was. Toen, in de geschiedenis, kwamen er kort na elkaar weer twee verbouwingen. De eerste begon in Duitsland en de tweede in Zwitserland. Maarten Luther spijkerde zijn stellingen, zeg maar zijn aanklachten, op de deur van de kerk in Wittenberg en werd gelijk in de band geschopt. Want kritiek op de kerk, dat mag. Die pauze is nog steeds uh, foutloos, onfeilbaar. Maar Maarten heeft niet stilgezeten. Hij heeft de Bijbel in Duits vertaald. Dat is de Luthervertaling. vertaling En is zo tot ontdekking gekomen dat er nog veel meer in die kerk mis was. In eerste instantie heeft hij toen contact gezocht met de Joodse gemeenschap. Wist u dat? Hij heeft heel bewust contact gezocht met de Joodse gemeenschap. Alleen die waren al zover anti. Dat zij met Martin Luther ook helemaal niet in zee wilden. En later heeft hij ze daarom verketterd. Een van de erfenissen van Martin Luther is de leerstelling dat een gelovige helemaal niets hoeft te doen. Nee, de uitspraak van geloof maar in, in, in Jezus, zeggen ze dan in Duitsland, en alles is in orde, komt daar vandaan. Een duidelijke reactie van Luther op het kerkelijk aflaatsysteem. Ja, heel begrijpelijk. Maar... Ook de nazi's vorige eeuw legitimeerden hun daden tegenover de Joden met de woorden van deze kerk, vader. In Geneve werkte een andere een kamergeleerde Johannes Calvijn aan een andere grote verbouwing. Van hem hebben we de leerstelling geërfd dat het volk Israël als Bijbelsvolk heeft opgehouden te bestaan en dat de nieuwe kerk pas op, niet het oude Rome, maar de nieuwe kerk, het nieuwe geestelijk Israël is. En alle mooie profetieën, die zijn voor die groep, en alle onheilsprofetieën zijn voor dat afvallige volk. Ja, ik heb de boeken van Calvin gelezen, het spijt me, het staat er echt in, hoor. Ja, het is een beetje is Hé? Vandaag zijn er nog een heleboel kerken, want ze zijn er nog steeds hoor, die leven in cyberspace als virtuele Israëlieten. Ja toch? Alleen, mijn Bijbel, kent, mijn Bijbel kent geen cyberspace. En mijn Bijbel kent geen virtuele Israëlieten. Ik heb een rare Bijbel, dat weet ik, dat heb ik al eens vaker gezegd, maar... In onze tijd zijn al die kerken in nog meer geledingen opgesplitst. En de meesten gunnen elkaar het licht niet in de ogen. En als er in een groep of in een kerk of in een gemeente iets dreigt mis te gaan, dan roepen we een nieuwe commissie bij elkaar. En dan gaan we een nieuwe strategie bedenken. Of we omhelzen een of ander overgewaaid ideeën uit Amerika of Canada. En dat gaan we dan toepassen. Ik heb wel eens gezegd, het DNA van de scheiding zit in de genen van de kerk ingebakken. Hoe komt dat nou allemaal? Wat is nou de oorzaak van al die mislukte verbouwingen? Wat is nou de oorzaak van dat het steeds weer misgaat? Wat is nou de oorzaak van het feit dat ook wij steeds vastlopen? De oorzaak is... Wij vertrouwen op woorden van mensen. Dat is de oorzaak. Christenen zijn lui, ik ook. We hebben liever één papiertje met een gloosbeleid in is. dan het boek wat we van vader geërfd hebben. De catechismus kort begrip. Dat zijn de regels. Noem ze maar op. Laten we eens opzoeken, Jeremia 17. En nogmaals, lieve mensen, verwijt mij nou niets, ik heb de Bijbel niet geschreven. Jeremia was een echte kerkvader. Jeremia 17. En let goed op. Vers 5. Zo zegt de eeuwige, het zijn niet mijn woorden, het zijn niet de woorden van Jeremia, het zijn woorden van vader. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Waar vertrouwen wij op? Mensen, ik ben een zaak aan het opbouwen, hè? pas op. Dit is allemaal maar voorbereiding. Vertrouwen wij op datgene wat een stelletje heidense priesters heeft geschreven? Of willen we terug naar gezegend is de man? Ik ben bang dat wij wel eens iets vergeten wat heel belangrijk is. De kerk, gemeente, is niet een instituut. De kerk, de gemeente, zoals de Bijbel hem beschrijft... ...is niet een gebouw. Maar de kerk en de gemeente... ...zijn mensen. Mensen zoals u en ik. En het interesseert mij geen ene fluit... ...hoe een groep heet. Het interesseert me ook geen fluit hoe een gebouw heet. Dat is allemaal niet belangrijk. De gemeente van vader... ...wordt gevormd door mensen. Die wordt geleefd door mensen... Wat moet ik met een geloofsbelijdenis? Wat moet ik met een catechismus Die zelfs op heel veel plaatsen rammelt. Wat moet ik met leerstellingen? Waarvan er een heleboel niet kloppen. Ik heb mijn hele Bijbel. Nou ja, een hele. De meeste mensen hebben maar zo'n stukje. Maar als je zegt dat de Bijbel waar is van kaf tot kaf, dan moet je hem ook nemen van kaf tot kaf. Maar in onze tijd gebeuren dit soort dingen niet meer. Wij kunnen allemaal lezen, zelfs de vrouwen kunnen lezen. Dat klinkt gek, maar anderhalf eeuw geleden was het helemaal niet belangrijk dat een vrouw kon lezen. Toch? Nou, twee eeuwen geleden. Goed. Ik zal u één voorbeeld geven van een leerstelling waar heel veel mensen op kapot lopen, die volkomen menselijk is. Die absoluut niet in de Bijbel staat. 1 Korinthe 14. 1 Corinthe 14, vers 5. Daar schrijft Paulus... Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraak... Maar liever nog dat hij profiteerde. Wat hebben mensen hiervan gemaakt? Als je niet in tongen spreekt, kun je niet profiteren. Er zijn zelfs gemeenten die zeggen, als je niet in tongen spreekt, kun je in deze gemeente niet dienen. Maar wat staat er nou? Wat staat er nou eigenlijk? Wat staat er werkelijk? Ik wilde wel, ik zou wel graag willen dat jullie allemaal in tongen spraken. Dus niet iedereen spreekt in tongen. En het is ook helemaal geen verplichting. Het is een gave. Maar, voegt hij eraan toe, ik heb nog veel liever, dat heeft dus helemaal niets met die tongen te maken, dat jullie profiteren. En al die onzin die eromheen wordt ingevuld is menselijke invulling. En heeft maar één oorzaak. We kennen onze Bijbels niet meer. En als je de Bijbel niet meer kent, wie ken je dan ook niet meer? De schrijver. En dan kun je alles weten over het verlossingswerk van Yeshua. Je kunt alles weten over de Heilige Geest. Maar je mist de essentie. En dat is wat de Joden voor hebben. Trouwens, die uitspraak van Paulus, hè, bijvoorbeeld. Ik wilde wel dat jullie alle profiteren. Schudt ik dat uit zijn mouw? Is dat een openbaring van de geest? Wat denkt u? Wat denkt u? Ik wilde wel dat jullie alle profiteren. Eigen verlangen. Oh, een eigen verlangen. Nou, kan ook. Die had ik nog niet bedacht. Weet u wat onze rabbijn doet? Die grijpt terug op een geschiedenis in de Torah... Hey, nou gaat het duizelen, hè? Nou gaat het duizelen. Maar als ik zeg dat wij onze Bijbels niet meer kennen... dan meen ik dat. Paulus kende zijn Bijbel. En Paulus pakt een uitspraak uit de Torah. Ja, u hoort het goed uit het Oude Testament. En ik heb u al eens eerder in de maling genomen... door te zeggen van, we gaan lezen over de eerste Pinksterdag... en niet uit Handelingen 2, maar uit Exodus 19, weet u nog... Maar ook dit gebeuren op die zogenaamde eerste Pinksterdag uit handelingen is niets nieuws. Boom. Het is helemaal niets nieuws. Nummerie. Nummerie 11. Inderdaad, die heeft hem door. We beginnen te lezen bij vers 24, want het is een, een verhaal. Toen Mozes naar buiten was gekomen, sprak hij de woorden van de Ewige tot het volk. Daarop vergaderde hij zeventig mannen uit de oudste van het volk en stelde hem rondom de tent. Toen daalde de Ewige in de wolk neer en sprak tot hem. En hij, met een hoofdletter, de Ewige, nam een deel van de geest... Die op hem was, en legde dat op de zeventig mannen, op de oudste. Toen de geest op hen rustte, profiteerde zij in de legerplaats. Een jonge man snelde naar Mozes, eh, dat is vers 27, berichten: Eldat en Medad zijn aan het profeteren in de legerplaats. En Jozua, nu de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes dienaar was geweest, antwoordde erop en zeide, Meneer Mozes, belet ze dat nou? Ik geloof dat we in de moderne tijden terechtkomen. Hè? En dan zegt Mozes, wilt gij voor mij ijveren en let op. Och ware het gehele volk van vader, dat het gehele volk profiteerde. En die uitspraak gebruikt Paulus. We kennen God niet meer. En daar gaan we na de koffie even over verder. En nu is die pas open. Wij kennen God niet meer. Dat is een hele harde uitspraak. Maar ik denk dat al die verbouwingen in het verleden fout gegaan zijn... juist op basis van deze uitspraak. En er is maar één oplossing. Herbouwen is geen optie. Verbouwen... We hebben al zoveel verbouwingen gehad, het helpt niets. Er is maar één optie, een totale renovatie. Een renovatie die zover teruggaat dat het bouwwerk gemeente weer wordt zoals de ontwerper het uiteindelijk bedoeld heeft. En dat kost moeite, dat kost moed, dat kost pijn en heel veel moeite. Denk nou niet, nogmaals, ik, ik ben een zaak aan het opbouwen en die gaat over drie avonden. Denk nou niet dat de gemeente niet in het uiteindelijke plan van vader aanwezig was. Hij begon al met de gemeente in het eerste testament. Er is heel veel moed nodig om jezelf te durven toegeven... Heel veel dingen die ik geleerd heb, die ik geloofd heb in het verleden, zijn menselijke verzinsels. En het doet pijn als je moet toegeven dat een deel van je geloofshuis op zand staat. Het kost moeite en tijd om de weg terug te gaan naar het begin. Maar het zal moeten. Het zal moeten voordat Yeshua komt. Want dan ben je te laat. Wie is God? In den beginnen, in het begin, in een begin, schiep God. De hemel en de aarde. Dat is de basis waar de hele Bijbel op staat. Het is niet zomaar een mededeling. Het is een eigendomsverklaring. Iets wat ik gemaakt heb, is van mij. En daar mag ik mee doen en laten wat ik wil. Vader heeft de uiterste gemaakt... En alles wat daartussenin zit. Dus het is van hem. Dus als iemand hem vraagt... Van ...welke recht heb je om het land Israël aan Israël te geven... ...recht, het is voor mij. Dus ik geef het aan wie ik het geven wil. Ik geef genade aan wie ik genade geven wil. Hij is en blijft rechtvaardig hoor... ...en hij is en blijft liefde. Daar doe ik niets aan af. Maar we moeten heel goed gaan beseffen... ...eindelijk eens goed gaan beseffen... ...dat alles van hem is... Zelfs dat horloge wat ik hier draag... is in principe van hem. Drinkt het door? Zonder dat hij de schepping geschapen heeft... zonder dat hij de materialen gemaakt heeft... had ik toch geen horloge gehad? Ja, maar die steenkool dan, die miljoenen jaar... zit gewoon ingebakken in de schepping. Vader heeft iets geschapen... Waar het proces allang van bekend was. Dan zal ik u nou zijn geheim vertellen. Hij wist het einde. Voordat hij eraan begon. Nog een keer. Hij wist het einde. Voordat hij eraan begon. Voordat vader zei. Ik ga een hemel en een aarde maken. Toen zag hij al. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij wist wat er zou komen. Als wij ook maar één bladzijde uit de Bijbel schuren. Als we ook maar van één ding zeggen, nou, dat geloof ik niet. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van de zondvloed. Dan zeggen we eigenlijk, God, u bent een leugenaar. Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft alles onder controle omdat hij het gemaakt heeft. En nogmaals. Hij wist het einde. Voor het begin. Hij is de eerste. En hij is de enige. En hoe u ook denkt. En nou ga ik het je verklaren, Hoe u ook denkt. Hoe u ook calculeert. Aan het eind van uw verhaal. Zal u uit moeten komen met. Shema Israël. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Hoor Israël. De Heere is uw God en de Heere is de enige. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de schepper van hemel en aarde. Ja, maar de geloofsbelijdenis heeft het over God, de Vader, God, de Zoon en God, de Geest. Waar staat die geloofsbelijdenis? Achter in de buik. Bij mij staat hij er niet in. Als hij erin gestaan had, had ik hem eraan gescheurd. Die eerste drie regels, lieve mensen, zijn gemaakt door een stel heidense priesters. Die een klok hebben horen luiden. Die eeuwenlang naar de klepel gezocht hebben en hem nog steeds niet hebben gevonden. Want hij is er namelijk niet. Vervloekt is de mens. Die op de woorden van mensen vertrouwt. Hoe zit het nou? Dat vader een zoon heeft. Hoeveel zonen heeft vader trouwens? Mis. Mis. Dat weten we niet. Nee, we houden het. Nee, even ja, goed, oké. Okay. Nee, we houden het even op de Bijbel. In Job staat twee keer. In Job 1, vers 6 bijvoorbeeld. En de zonen Gods. Waaronder. Even niet spieken. Waaronder. De Satan. Oeh. Cool. Keer. Is het niet Het Is je nooit opgevallen dat als je Jezus verzocht wordt, Yeshua verzocht wordt, dat hij niet zegt van wie ben jij eigenlijk? Hij kende hem van haver tot gort. Een gevallen zoon. Even schrikken, hè? Maar het staat in de Bijbel, hoor, lieve mensen. Dat vader een zoon is, heeft, is geen nieuwtestamentische gedachte. Dat is een oudtestamentische leer. De zoon is in het oude testament, God is in het oude testament en de heilige geest is ook in het oude testament. Dat hebben we net zelf gezien in die geschiedenis van Mozes. Zoek eens op, spreuken 30. Spreuken 30, vers 4. Wie klom op ten hemel en daalde weer neer? Wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren samengebonden in zijn kleed? Wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe de naam van zijn zoon? Dat weet u toch? Dit is het Oude Testament, lieve mensen. Kijk eens naar psalm 2 en, en zo zijn er zoveel teksten die rechtstreeks verwijzen naar de eenheid van vader en zoon. En toch is er maar één God. 1 Korinthe 8. Die oude rabijn die wist het allemaal hoor. Die oude rabbijn, die wist het allemaal. En mag dan niet zo geliefd zijn onder de dames, maar dan moet je die oude niet kwalijk nemen, de vertalers kwalijk nemen. 1 Korinthe 8 vers 6. Nee, ik begin bij vers 4. Wat nu het eten van offerfles betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen god is dan één. Paulus, nou antwoord. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, en, werkelijkheid, eh, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nogthans, want daar heeft hij het over, is er maar één God, de Vader. Uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één koning, Yeshua Messiah, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Die, die oude bijn die maakt een duidelijk onderscheid. Die zegt niet, dat is een eenheid. Er is een god. En er is een koning. Algebra. A is één. A is B is C. Kennen jullie het nog? Even eerste klas ma ha ma MAVO. Daaruit volgt. A is C. Ja toch? A is 1. A is gelijk aan B is gelijk aan C. Dus A is gelijk aan C. Nou, het is gewoon de, de basisalgebra. Numeriek. Gezien, is het waar? Toch? A is 1, B is 1, C is 1. Zijn alle drie 1? Nummertje 1. Maar, ik schrijf een A anders als een B. En ik schrijf een B anders als een C. En er is ook een volgorde. Ik zeg niet CBA of CAB. Nee, het is ABC. Ja? Hebben we die? De C is numeriek gezien helemaal gelijk aan A. Maar ze hebben een andere vorm. En ze hebben een andere volgorde of een bepaalde volgorde. Dan ga ik even een paar voorbeelden gebruiken. Paulus, die schrijft: er is geen onderscheid tussen man en vrouw. Ze zijn volkomen gelijk. Toch? Eventjes, even bij de les blijven. Ze zijn volkomen gelijk. Waarom gaan ze dan naar een ander toilet? Ze zijn één vlees. Ze zijn gelijk. Die relatie van die man en vrouw is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Volkomen gelijkwaardigheid. Toch zegt Paulus... De man is het... Hoofd van de vrouw. Dat nemen een heleboel vrouwen kwalijk, maar dat moet je hem niet kwalijk nemen, moet je de vertalers kwalijk nemen. Want het staat eigenlijk, de man is het sieraad van de vrouw. En in die tijd, ja, je moet het even in de cultuur plaatsen, hè? betekende dat dat hij de beschermer was. Degene uh, Theophilus die die boeken toegestuurd krijgt, van Lucas, is het sieraad van de boeken. De beschermheer. Dus in die relatie man-vrouw, die volkomen gelijk zijn aan elkaar. Voor vader is er geen onderscheid. Daar zit een hiërarchie in. Ander voorbeeld. Als ik voor de rechtbank moet verschijnen, een hele ingewikkelde zaak, dan neem ik een advocaat in de arm. En ik weet niet of jullie wel eens in de rechtbank geweest zijn, maar goed, daar zit dan degene waar de zaak om gaat en daar zit de advocaat. En de rechter praat met de advocaat. Want die advocaat ben ik. Die advocaat staat in mijn plaats. Die advocaat heeft de juridictie van mij. Maar als ik mijn neus moet snuiten, moet hij het dan ook. Dat gaat niet op. Er is een eenheid en toch is er een verschil. En hier hebben die heidense priesters de boot gemist. Of de plank misgeslagen. Ze hebben uit onkunde of vanuit hun heidense achtergrond, het veelgodendom, alleen maar gekeken naar de volkomen gelijkwaardigheid van de vader en de zoon. Maar waar ze niet naar gekeken hebben, is dat de zoon zijn autoriteit krijgt van de vader. En dat is het verschil. Dat is het verschil. Er is maar één God. Hoe je het went of keert. Hoe je rekent. Hoe je denkt, als je aan het eind van het verhaal uitkomt met God de Vader, God de Heilige Geest God de Zoon. Dan ben je een heidense, een heidense aanbiddende... Nou ja, noem maar op. Er is er maar één. Yeshua. Ik doe het werk van hem die mij gezonden heeft. Ja? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is het volkomen evenbeeld. In zijn doen en laten. De vader is meer dan ik. Zo zijn eigen woorden. verzin niets. Ik kan alleen maar doen wat ik de vader heb zien doen. Die tijden en gelegenheden van de wederkomst of van de herstel van het koninkrijk van David, weet ik niet. Die tijd heeft de vader aan zich behouden. Waarom lezen we daar overheen? Natuurlijk is Yeshua volkomen gelijk aan de vader. Ja, hij is volkomen gelijk. Maar er is een hiërarchie. De vader verleent zijn autoriteit aan de zoon. En toch zijn ze één. Kijk. Het zijn drie verschillende letters en ze hebben alle drie dezelfde numerieke waarde. Dit heeft tijd nodig om te bezinken, dat zeg ik u van tevoren. Maar u moet hierover nagaan denken. Want het is van wezenlijk belang voor uw kennis van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Er is een volkomen gelijkheid en er is ook een autoriteit. En die twee zijn niet met elkaar in tegenspraak. Integendeel zelfs. Waarom zegt Yeshua, maak al uw wensen bij de vader bekend in mijn naam? Hij is de advocaat. En die rechter die kijkt naar die advocaat. Handelingen 7. En het is een geschiedenis die jullie allemaal kennen. Die jullie allemaal kennen, van haven tot God. Handelingen 7, vers 54. Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart... en ze knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de geest, sloeg de ogen ten hemel... en zag de heerlijkheid van de vader... En en verder. Ah, dus niet in de heerlijkheid, niet op zijn schoot, in alle eerbied gesproken, maar ernaast. Stefanus zag de heerlijkheid van Vader en zijn koning. Waarom lezen we hier overheen? Het staat er zo overduidelijk. En het, het is van wezenlijk belang dat we dit gaan begrijpen. Je doet niks verkeerd. je zei van wat zeggen wij? God de Vader de En God de Heilige Geest en dat kan niet. Dat kan niet. Er is maar één God. En dat is de boodschap van de hele Bijbel. Het veelgodendom komt uit het Griekse denken. Niet uit het Joodse denken. Daarom ben ik begonnen met te zeggen, de Joden hebben één ding voor. Ze weten wie God is. En weet u wat het meest verwarrende voor Joden en Arabieren is? Ze praten met christenen. Zij hebben maar één God. He. Ik zal van mijn langzaamse leven nooit in de rotskoepel komen. Zoals die er nu staat. Dat is dat achthoekige blauwe gebouw op de tempelberg met die gouden koepel. Dat is geen moskee overigens. Ik zal er nooit in gaan. A, ik trek mijn schoenen er niet vooruit. En B, ik moet op een klein poortje in mijn hoofd buigen. En daarboven staat, onze God heeft geen zoon. En daar buig ik niet voor. Dus ik kom er niet in. Nooit van mijn leven. We stonden daar... En Mickey, onze gids, die zei van, ga er nou in joh, dit is mooi om te zien. Ik zei, nee, ga jij maar mee, wil je de mensen vertellen, ik pas op de schoenen. Hoe wist je dat dan? Dan staat het, dat, dat kun je toch overal te weten komen. Je moet je, als je zo'n reis gaat maken, moet je je voorbereiden. Je moet je zo voorbereiden dat je de gids gaat vertellen wat hij moet zeggen. Ja, dat is echt waar. <laughs> Aan het eind van onze reis ben ik naar Mickey toegegaan zei, sorry joh, maar... Uh, hij zegt, ik wou dat ze allemaal zo voorbereid waren. Dan hebben we tenminste een gesprek. Maar je kunt, je kunt vrijwel alles te weten komen, en tegenwoordig helemaal, met internet. Uh, ja, ja. Ja? ja, maar hij ziet ook twee. Ten eerste, niemand heeft ooit God gezien. Dat is een Bijbelse uitspraak. He? Als Abraham die mensen bij zijn tent ontvangt, dan leert de kerk, ik blijf het even de kerk noemen, he? om geen namen te noemen, dat was God. Nee, dat kan niet, want niemand heeft ooit God gezien. Maar wie kan het wel geweest zijn? Ja. Ja, maar hij is er ook in u? Althans, dat is wel de bedoeling. Ja? Maar het is gewoon een kwestie van hiërarchie. En het maakt niet uit, ze zijn gewoon volkomen gelijkwaardig. Alleen er is een kwestie van hiërarchie. En helemaal aan het eind van de tijden, hè? als dat duizendjarig vrederijk voorbij is, en eh, als alles hersteld is zoals het van origine bedoeld is, wat gebeurt er dan? Dan draagt Yeshua alles terug over aan zijn vader. Dan geeft hij hem alles terug. Zo moeilijk is het niet. Het, moet alleen, het is moeilijk omdat je eeuwenlang dit verhaal gehoord hebt. Het dringt niet tot ons door. Wij zijn Griekse denkers, althans. Griekse denkers geworden. Maar je moet, he nou hebreeuws, je moet oosters denken. En daar ligt het heel anders. Ja, als je dat zo wil zien, dan mag dat voor mij. Als je ze maar niet God noemt. Want dan heb je een veelgodendom. Maar als je dat zo meent, dan zie je dat ook. Omdat wij ook uh, alles zien in personen dus. Ja. Je... Mm -hmm een persoon, Jezus een persoon en de Heilige Geest. Nou, de Heilige Geest, daar heb ik wat problemen mee. Ja, ja, meer, hè? Hè? Ik bedoel, mijn geest eh, die kan ik wel overdragen. Ik kan de, de kennis van mijn geest overdragen. Ik kan de emotie van mijn geest overdragen. Ik kan de, de fantasie van mijn geest overdragen. Hè? Ik kan zoveel van mijn geest overdragen, dat de geest van die ander daardoor beïnvloed wordt. Ja. Nou, daar heb je hem. Maar dat wil niet zeggen dat die geest een zelfstandig functionerend orgaan is. Daarom zeg ik altijd... ...waar de vader is... ...daar is de zoon. En daar is ook de geest. Want anders zouden het lege hulzen zijn. Waar de zoon is... ...is altijd de vader. En ook de geest, want anders zouden het lege hulzen zijn. Dus het zit wel heel nauw aan elkaar verbonden... ...maar het gaat om de stelling... Van pas op dat je niet verzandt in een veelgodendom. Daar gaat het om. Zachariah 8. Ja, we blijven heen en weer zwiepen. Het is een tekst waar de Messias de joden heel veel moeite mee hebben. Uh, laten we beginnen bij vers 20, Zachariah 8, 20. Zo zegt Adonai Zebaot, wederom zullen er volkeren komen en inwoners van vele steden en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere en zeggen, laten wij toch heen gaan... Om de gunst van de Eeuwige af te smeken. En om de Here de Heer, Adonai de Adonaizeebehoud, de Heere de Heer, af te smeken. En om de Here de schade te zoeken. Ook ik wil gaan. Ja, vele naties en machtige volkeren zullen komen. Om de Here de schade te Jeruzalem te zoeken. En de gunst van Hem af te smeken. Ik heb de Bijbel niet geschreven. Hè? Luister goed. Zo zegt de Eeuwige. In die dagen zullen tien mannen uit de volkeren... van allerlei taal... vastgrijpen. Ja, vastgrijpen. De slip van een judeese man... en zeggen wij willen met u gaan... want wij hebben gehoord dat bij u genade is. Uh, wij hebben gehoord dat bij u de Messias is. Wij hebben gehoord dat, wij, dat u vol bent van de geest. Nee, wij hebben gehoord dat God... enkelvoudig met u is. En wat is die slip van die joodse mantel? Die tzitzit. Zij kan er alles over vertellen. De tzitzit. Er staat een heel verhaal in. Ik ga het nog even heel persoonlijk zeggen, omdat herhaling altijd de grootste kracht is. En dit is voor mij heel persoonlijk. Mijn God is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de schepper van hemel en aarde. Mijn God heeft een zoon. Mijn God doet niets zonder zijn zoon. Maar de zoon kan niets doen zonder de vader. En daar is de kern van het verschil. Alles is door het woord geworden, hè? Toch? Dat is niet waar. Dat is niet waar. Weet u hoe, hoe u geschapen bent? Door zijn blote handen. Het woord was, laat ons... Vader tegen de zoon. Laat ons mensen maken. En de Heere God had het op aarde nog niet doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te werken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochten de gehele aardbodem. Let op. Toen formeerde de eeuwige God, enkelvoud, de mens van stof uit de aardbodem. Hoe formeer je iets? Met je handen. En hij blies hem. Ja, nog één woord erbij. Het woord ken je. Nog één woord erbij. Dat woord kennen jullie. Ruachai. De levensadem. In zijn neus. En nou ga ik de, taal, de vertaling echt aanvallen. En zo werd de mens. Tot een bezield. Wezen. Het werk van zijn eigen handen. Het staat toch in de psalmen ook? Dat weten we toch? Maar we denken er niet meer over na. Nog even iets over die goede werken. Hè? Eh, een van die leerstellingen van in die verbouwing was van... Nou, je hoeft niks meer te doen, want dat is... Nou... Er is geen mens op deze wereld. die op basis van zijn of haar goede werken. bevrijd kan worden. van dat verschrikkelijke Godsoordeel. Wat komen gaat. En dat komt. vlak voor deze dagen. Weet je dan? Van die mantel. Maar een gelovige. althans, iemand die zegt gelovig te zijn. En ik ben nu keihard, die geen goede daden doet. En je hoeft niet gelijk je portemonnee te trekken, want daar gaat het niet om. Het gaat om ook hele kleine dingetjes. Een gelovige die geen goede werken doet, is net zo'n heidense afgode aanbidder als ander, elk ander mens dat de heerschappij van vader afwijst. Wie zegt dat? Niet ik. Jacobus. Toch? Ja, dan is het hartstikke dood. We gaan uh, langzaam nog één tekst lezen. Ja, dat doen we, doen we toch. Daar is, is de Bijbel veel te mooi voor. Ephesius 2. <tog een paar> En daar zie je ze allemaal heel duidelijk gescheiden in hun persoonlijkheid. Efeziërs 2. Ook u. Heidenen, wakker worden. Ook u. Hoewel gij dood waart door uw overtreding en zonde... ...waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig loop deze wereld... ...overeenkomstig de overste van de macht der lucht... Van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, wij allen hebben daar vroeger in verkeerd. In de begeerte van ons vlees, handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des storens. God, echter. Die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt in de gezalfde. Door genade, zijt het gebehouden, en hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven. Oeps, in de hemelse gewesten, welke plaats is dat? Er is een mens gezeten op de troon van het heelal. En dat hij daar zit is het onderpand van de troonsbestijging van elke gelovige. Althans, die gehoorzaam. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in de gezalte. Want door genade zijt gebehouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, want het is een gave van vader. Niet uitwerken op dat niemand roemen, want zijn maaksel zijn wij in de gezalte Yeshua. Geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Kan het nog duidelijker? Die rabbijn was nog niet zo gek hoor. Die oude rabbijn die had het echt op een rijtje. De volgende keer wil ik op basis van dit verhaal met jullie gaan hebben over Israël. En ook daarin zul je een paar dingen horen... waar je nog nooit van gehoord hebt. En dan aan het eind van het verhaal... de derde avond wil ik het hebben over de kerk. Maar dan de gemeente zoals vader hem ziet. Ik ben een zaak aan het opbouwen, nogmaals. En is alleen maar in jullie voordeel. In